4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon. Zo direct, Rusland-deskundige Marcel de Haas over de mislukte poging om tot een Syrië-standpunt te komen op de G20-top. Maar nu is het nieuws, Juris Tobinitsky. Het kabinet moet excuses aanbieden aan de nabestaanden van de drie moslimmannen die tijdens de val van Srebrenica zijn vermoord. Dat zeggen oppositiepartijen SP, D66 en ChristenUnie naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van de drie mannen. Serviërs hebben de drie in 1995 gedood nadat Dutchbed-militairen hen van hun compound hadden gestuurd. De SP vindt het de hoogste tijd dat Nederland excuses en compensatie aanbiedt. De ChristenUnie zegt dat de staat zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het ministerie van Defensie liet vanmorgen weten de uitspraak te bestuderen. Op de G20-top in Sint-Petersburg hebben president Obama en Poetin... twintig minuten met elkaar gesproken, vooral over Syrië. Volgens een adviseur van Poetin zijn er nog steeds meningsverschillen... over hoe het geweld in Syrië moet worden gestopt. Rusland blijft tegen militair ingrijpen. Poetin zei dat landen als Brazilië en Indonesië er net zo over denken. Obama had ook een ontmoeting met de Franse president Hollande. Zij verklaarde later dat ze voorstander blijven... van een politieke oplossing van het conflict in Syrië... Ondanks de voorbereiding van een militaire actie. Voor die actie zoeken Obama en Hollande steun van andere Europese landen. Een rijbewijs mag in de toekomst maximaal 38,50 euro kosten. Nu lopen die tarieven op tot soms boven de 60 euro. Maar minister Schultz vindt die verschillen te groot. Ze had gehoopt dat de gemeenten zelf de prijs zouden verlagen. Maar dat is niet gebeurd. En daarom grijpt het kabinet alsnog in. Je kunt volgens mij niet zeggen dat je nou in de ene gemeente zoveel meer menskracht en uh, middelen nodig hebt om een rijbewijs uh, te drukken dan in de ander. Dus wij vinden gewoon dat daar gelijkheid in moet komen. Dat is ook al jaren een wens van de Kamer en dat gaat nu gebeuren. Schulds vindt 38,50 euro een reële prijs. Ze hoopt dat het nieuwe tarief volgend jaar ingaat. Minister Plasterk vindt dat Sint Maarten de financiën... snel drastisch moet verbeteren. Hij spreekt van de allerlaatste waarschuwing. Het jaar 2013 is bijna voorbij en dat is nog niet eens een begroting. Dus dat betekent dat men al meer dan een half jaar daar geld uitgeeft... waarvan men niet weet waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. En dat kan niet zo blijven. Het is slecht voor het land. en Het is slecht uiteindelijk ook voor het Koninkrijk. Volgens Plasterk heeft Sint Maarten de zaken gewoon niet onder controle. De Universiteit Leiden heeft 25 studenten weggestuurd... omdat ze te langzaam studeren... Het gaat om studenten aan de faculteit rechtsgeleerdheid... die na vier jaar hun bachelor nog niet hebben gehaald. Volgens de decaan heeft het geen zin als ze doorstuderen. Het gaat om een klein groepje studenten die heel weinig studiepunten heeft gehaald. Soms in drie jaar tijd twintig studiepunten of minder nog. En daarvan hebben wij gezegd, met een regeling die vier jaar geleden is afgesproken... van nou, nu is het gebeurd. Alle cijfers die de studenten in hun tweede en derde jaar hebben gehaald komen te vervallen. Een van de studenten heeft daarom een rechtszaak aangespannen. D66 en de SP hebben vragen over de gang van zaken. Volgens de SP is het wegsturen van studenten die al vier jaar bezig zijn kapitaalvernietiging.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 En hoe druk het op de weg is, hoort u van Wijnand Zwaan. Er ja, valt nu een flink aantal buien, vooral in het westen van het land. En dat merken we meteen aan het aantal files. 22 bij elkaar 90 kilometer. De meeste files staan nu rond Rotterdam. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A16 vanuit Breda. Want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenbergse hoek en de randweg van Dordrecht staat 7 kilometer files. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden is toch het beste. Dat kan of nou verknopend Zonzeel via Gorkem over de A59. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat een van de langste files... tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 8 kilometer. En zo direct bij Brussen over de opvolger van Big Brother... en over het droomboek voor de koning. Ik ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 Ga naar 360magazine.nl Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag en welkom terug vanuit de Koon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zodra, Rusland, deskundige Marcel de Haas over de mislukte poging om tot een Syrië standpunt te komen op de G20. Bert Brussen over de opvolger van Big Brother... en over het Droomboek voor de Koning. Je kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML... of bekijk ons op computer, tablet, smartphone, kan allemaal... Vrijdagmiddag live. .nl. Uit de rubriek Roma Familie. Ja, een Roma-familie uit Amsterdam-Noord moest van burgemeester Van der Laan... verkassen naar een container bij de piet hein -tunnel. Het gezin is gisteren onder politiedwang verhuisd. Hier aan tafel meneer Dimitrov van de Roma-familie. No. En iemand die ook fel tegen de beslissing van Van der Laan is... meneer Van der Donk. Hallo. Meneer Dimitrov. Okay, Wat is aan de hand in Nederland? Jullie zijn een maffia. Ik moet op mijn huis uit. Waarom? U wilde niet verhuizen? Nee, maar dat uh, moest van de Gestapo. Waarom? Kom naar ons verleden kijken. Jullie zijn misdadigers. Uh, waarom moest u verhuizen? Is het schuld van buurt? Is er bedreiging, uh, imitatie van buurtbewoners? Uh, hoewel het verhuizen in uw bloed zit, begrijp ik dat u niet tevreden bent met uw nieuwe woning. Nee, natuurlijk niet. Het huis is uh, veel te klein, geen opbergruimte, niks. Ja, niets. dat is wel lastig, ja. Ja, wij wonen met zeven mensen die elke avond thuiskomen met nieuwe spullen. Ja, dan is het snel vol, ja. Vol, vol. Nederland is er vol. Is dat wat je zegt Nederland is er vol? De racisten zijn jullie? Ik kan zeggen, Van der Laan is Adolf Hitler, zeg nou, ik. Nou, dat vind ik toch een beetje... Nou, ik heb een zwart op wit. Van der Laan is Adolf Hitler. Heb ik nou, een zwart dat... op wit. Nou, uh, Iedereen in... is tegen ons, altijd en overal. Nou, het zal u deugd doen, maar tegenover u zit iemand... die ook tegen de beslissing van Van der Laan is. Oh ja, dat klopt. Ik ben uh, fel tegenstander van het verhuizen van de Roma-familie... naar een container bij de piet Waarom? Luister, ik kom elke dag door die tunnel heen. Ja, en... Ik sta vaak in de file voor de tunnel. Dan sta ik stil. Nou, dan zijn straks mijn velgen weg... Ik sluit je racist. Allemaal racisten. Ze hebben de benzine eruit gehaald met een slangetje. Dat is een schande. En uh, gooien ze eerst mijn voorraad. Die gooien ze vol met Roma-tomaten. Wat? Komen ze daarna voor geld mijn voorraad poetsen. J Jij bent Adolf Wittler. Nou, dan draai ik mijn raampje open om te roepen: van... hé, hey, uh, je krijgt geen geld. Uh, ik geef elke maand al aan het uh, Roma-fonds. Uh, nou, ik dergelijks. vind dat u nu bij de echte ver gaat, heren. Dan nou, hoor ik alleen maar dat gejengel van het Rosenberg-trio. En dan die stank die mijn auto binnenkomt. Stank. En die stanken van die auto's dan in mijn container. Mijn familie gaat stikken van niet uitlaat. Jij, jij vergast aan mijn familie. Jij bent Adolf Hitler. Nou, dat was geen uitlaat. Gast. Ik wil geen last hebben van jouw familie. Volgens mij was dat cyclone ik, B. Ik wil niet van jou last hebben. Nou, precies. En daarom stel ik voor om een schutting te zetten tussen de ingang van de Piet Hein-tunnel en uw container. Oh. Een schutting? Nee, ik ga niet akkoord. In. Hoezo niet? Wettelijk gezien mag ik een afscheiding plaatsen van 1,80 meter. 80. Ja, maar dat dan verpest mijn uitzicht. Nou, dat zijn nou eenmaal de regels in Nederland. Nee, maar die regels is gebaseerd op normale fundering van huis. En de container, heb ik gezien, is al een beetje weggezakt in die grond. Dus schutting moet naar mijn berekening 1,50 meter zijn. 1,80 meter. 80. Nee, 1,50 meter. 1,70 meter. 1,60 meter. 1,65 meter. Oké, 1,65 okay, meter 65, schutting. Nou, mooi. Akkoord, we gaan een schutting plaatsen van 1,65 meter. Ja. fijn. En die gaan we samen betalen. Hoezo samen betalen? Waarom? Ik kan mee betalen aan een schutting. We hebben toch in goed overleg samen besloten om een schutting te plaatsen? Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik kan betalen. Maar ik betaal helemaal die schutting. Ik heb een hele dikke portemonnee. Kijk. Nee, hey, dit is mijn portemonnee. Wat, ja. racist? Jij bent een dief. Jij bent Adolf Hitler. Nou, nou, nou, nou. nou, nou, nou, nou, nou. Ik heb, gejat. Nee, heb ik niet gedaan, Hij was mijn broer. Hoe nou, weten jullie ik, ik had hem net nog verstopt. Dat nee, uh, wisten wij, want mijn moeder is er stond in glazen bol. Nou, Kappen nou, of ik laat je een container verschepen. Oh, in een container verschepen? Waar ga jij me naartoe met container? Waarna nou, ga jij? Nou, wij praten hier nog, nog even gras. door. Niet Tot te volgende, te volgende week. Johan Otten, Diederik Smit en Marjan Nuif. Als een donker wolk hing een mogelijke aanval op Syrië... vandaag en gisteren boven de G20-top. De Amerikaanse president Barack Obama moest zijn Russische collega Poetin zien over te halen om een aanval op het regime van Assad te steunen. Lijkt een onbegonnen zaak. Aan tafel luitenant-kolonel buitendienst en Ruslanddeskundige deskundige Marcel de Haas van het instituut Klingendaal. Welkom. Uh, Bert Brussen schuift ook aan tegenover hem. Ook welkom Bert. Uh, meneer ja. de Haas, ja, ik geloof zojuist via het ANP is er een bericht binnengekomen dat Obama en Poetin wel apart met elkaar gesproken hebben. Verrast? Ja, maar dat, dat zegt ze natuurlijk verder nog niks. Dat wil niet zeggen dat ze het eens zijn over Syrië. Nee, absoluut niet. Maar het, was, het ging er al de hele tijd over... van gaan ze elkaar nou nog spreken of ja, niet? Obama maar... had aangegeven, ja. ik wil niet meer. Nee, nee, nee, maar dat is iets anders. Er zou uh, voorafgaand aan de G20 een top ontmoeting zijn... tussen uh, Poetin en, en Obama. Ja. En dat is wat anders van... we hebben gezamenlijk een vergadering met uh, nog uh, 18 landen erbij... en we spreken elkaar even in de, in, de, in de wandelgangen. Want dat is wat er gebeurd is, denkt u? Nou, dat, dat, dat werd al de hele tijd gesuggereerd, dus dat kan ik me goed voorstellen. Bovendien heeft Obama natuurlijk al een heleboel uh, staten gesproken... over hoe zij de zaak van Syrië zien. Ja. Maar, uh, kijk, waar het om gaat, is voorafgaand is die topontmoeting door Obama afgezegd. Uh, als, uh, zeg maar, het druppel die de MRD deed overlopen, de snowden zaak Maar er zat veel meer. De klokkenluider die uh, uh, asiel uh, heeft gekregen ja, ja. in Rusland. Maar eigenlijk sinds Poetin voor zijn derde termijn aan de macht is... vorig jaar mei, uh, zijn de verhoudingen al uh, steeds slechter geworden... Uh, uh, Legio-zaken, zowel binnenlands als buitenlands. En op ja, een gegeven moment had Obama daar genoeg van. Ik vond het zelf ook wel hoog tijd worden dat hij eens een keer zou zeggen: van oké, okay, nou ben ik jouw spelletjes zat. Dat uh, hij een taak Ja, en dat is een grote vernedering voor Poetin. Want aan de ene kant uh, uh, wordt zijn buitenlands beleid gekenmerkt door anti-Amerikanisme. Maar aan de andere kant wil hij toch wel met Obama aan de tafel zitten. Want dan kan hij ook naar de binnenlandse bühne laten zien: kijk, ik spreek hier met de grote der aarde. Dat is een, een gekke tegenstelling, toch? Ja, maar toch is dat zo. Want dat geeft prestige. Als jij als Russische president met de Amerikaanse president, hij zal het nou toegeven, toch de wereldleider, hm. uh, dat hij bij jou op bezoek komt. En waarom is hij dan zo anti-Amerikaans bezig, als hij dat zo graag wil? Uh, ja, uh, nou, dat heeft ook te maken met de binnenlandse problematiek. De, de, toch wat uh, de politiek activisme van uh, lieden als uh, Navalny. Um, hij zegt dat een deel van die uh, oppositie uh, van non governementele organisaties die hij nu sterk aan het uh, bestrijden is, dat die door Amerikanen worden betaald. Uh, hij heeft ook de Amerikaanse non governementele organisaties. Hij organisatie heeft het vijandbeeld nodig. Ja, want uh, natuurlijk in de Russische orde van de wereld uh, moet je een sterke leider zijn. Hè. Met veto was natuurlijk altijd een flauwe, flauwe afspiegeling. Dat was ja, gewoon een zwart mannetje. Hè. We uh -huh. kennen Poetin natuurlijk te paard met ontbloot uh, lichaam en uh, he, de, de, om de stoere man. Ja. En in vliegtuigen brandblussen. Nou ja. En als je dan opeens een Middellandse oppositie hebt... Uh, en bovendien zeg je ook nog eens, hij wordt door de Amerikanen... dat is natuurlijk altijd makkelijk, want Amerika... ja. Is en blijft dan toch de grote boze vijand. Maar is denk u, dat, wat, wat waar het om ging, natuurlijk, is, zal. Uh, de, de grote uh, tegenstelling tussen Rusland en Amerika gaat dan over Syrië natuurlijk. Hè, nou, dus, er zijn dus veel meer thema's. Hè. Uh, Iran, raketschild van de NAVO in Amerika. Uh, uh, uh, de ...nucleaire ontwapening, wat de Russen verder niet willen. We hebben destijds die Magnitsky-zaak gehad... He, ...van die Russische advocaat die onder verdachte omstandigheden is overleden. Maar Amerika uh, tegen protesteerde... Ja, die hebben toen een lijst gemaakt. er is van, heel veel, maar ja. nu speelt Syrië. En ja. uh, Obama wil graag uh, een overeenstemming bereiken... ...over misschien een militaire actie. Uh, werd gedacht, dat gaat hem niet lukken. Hè, want hij kreeg op die G20 al niet alle landen mee. En bovendien had hij tot voor kort niet met uh, Poetin gesproken. Toch vlak voor de G20 riep Poetin ineens van dat hij het niet zou uitsluiten... zo'n militaire interventie. Is daar toch een soort opening uh, geboden? Ja, maar even later heeft hij weer beweerd dat Kerry een grote leugenaar was. Over dat Qaeda uh, niet in Syrië zit, dat zou Kerry gezegd hebben. Dat is helemaal niet zo. Dat zijn gewoon spelletjes, tactische spelletjes. Uh, hè, dat hij net uh, doet ervan, oh ja, maar met mij... Nee, want uh, wat zei hij als grondslag... Uh, als inderdaad uh, keihard is aangetoond dat Assad die middelen heeft gebruikt. Nou, dat dus is natuurlijk ook makkelijk. Moet het bewijs zal er nooit geleverd worden in de ogen van Poetin. Dus Obama gaat daar nooit voldoende steun krijgen... en die moet, als hij het al doet, of alleen... of met een beperkte club uh, actie ondernemen. Ja, maar bovendien... Uh, kijk, daar hebben de Russen natuurlijk uiteindelijk wel gelijk in... als je het internationaal rechtelijk bekijkt. Uh, iedereen roept dan, het is de VN-veiligheidsraad. Uh, als enige instantie die mag besluiten... tot het gebruik van geweld. Dus ja, Poetin kan hier en daar wel wat coalitie... Dat was natuurlijk zijn aanvankelijke doel... Hè, om een grote coalitie te vormen internationaal. Nou is eigenlijk alleen... In Frankrijk is een beetje overgebleven, hè? Ja. want de EU laat het al weten. Cameron helaas zelf ook door zijn parlementen. Ja, maar zeggen de ook... Amerikanen, de Russen gijzelen die veiligheidsraad met ja. een veto. En China niet te vergeten, en dat doen ze natuurlijk al jarenlang. Uh, gedurende het hele conflict van Syrië uh, komen zij met veto's aan. Ja, dus die, dat gaat niet lukken. Nee. Overigens lijkt het erop alsof de Europese landen. wel eigenlijk meer de kant van Poetin op gaan, zo langzamerhand. Toch allemaal vinden dat het op zijn minst met instemming van de VN moet gebeuren. Ja, nou ja, maar kijk, daar zie je de zwakte van het internationale systeem. Uh, kijk, uiteindelijk, uh, dat noemen we allemaal prachtig internationaal recht. Ja, ik kijk er wat anders tegenaan met een, een militair afgevonden. U vindt dat een er interessant... ingegrepen zou moeten worden? Dat vind ik sowieso, maar dat even te zijn. Ja, ja. Maar mijn mening is natuurlijk niet zo belangrijk. Nee, oké, okay, maar goed, maar dan begrijp ik waarom u er anders tegenaan kijkt. Uh, nee, maar ik bedoel, internationaal recht, denk Ik denk Ja, dat zijn allemaal grote woorden en natuurlijk, we hebben een VN-handvest... en prima, als het allemaal werkt, maar er moeten grote jongens ook meedoen. En de grote jongens, te weten Rusland, China en Amerika... uiteindelijk ligt dus de politieke macht en de internationale macht... en invloed en het gebruik van geweld niet bij een VN maar bij die landen. Ja. He, want aan de ene kant kan je zeggen, ja, maar die Obama mag dat niet doen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, van, maar Rusland en China... om hun moverende redenen, ze zeggen, je mag niet ingrijpen... Mm -hmm. in de aangelegenheden in van het land. Staat, ja. Want als jullie het bij Syrië doen, dan ga je het vervolgens bij mij... zegt Poetin, in Tsjechenië doen. Ja. En bij China in Tibet en Taiwan. Nou, dat zijn de redenen die zeggen... Dus dan zie je uiteindelijk dat, we, ja, we hebben een prachtig uh, VN. Ik ben best wel pro-VN en een is oké. Okay. Maar uiteindelijk zie je dat de macht berust bij die grote landen die vetorecht hebben... En die dat de de de tegenhouden. VV. En dan kunnen uh, landen Amerika en anderen natuurlijk altijd nog besluiten om zelf wat te doen. Het, het Franse persbureau, AFP, las ik vanmiddag... die melden dat de Europese ministers van Defensie nu ook allemaal blijkbaar overtuigd zijn dat Assad... Uh, achter die aanval met chemische wapens zat. Gaat dat helpen? Ja, nou, maar dan komen we natuurlijk op het volgende fenomeen... Europa en defensie. Nou ja, <laughs> dat is een lachertje. Uh, kijk, de enige die slagkracht heeft, is de NAVO. Dat is gewoon zo. Hè. Dat hebben we natuurlijk met Kosovo gezien. Um, maar ze de... willen wel graag dat anderen meedoen, toch? Dus Frankrijk. Ja, ja, ja. Engeland maar, maar kijk, nog... Europa, heel Europa bezuinigt al twintig jaar, keihard op defensie. En daar hebben die Amerikanen ook genoeg van. Die hebben nu zo langs. Dat zie je heel duidelijk. Ook onder Obama, die zeggen van uh, ja, sorry, uh, Europese Unie. Je, uh, je mag zelf wat meer in je veiligheid doen. Waarom moeten wij daarvoor gaan betalen? Gaat er niets dus, van komen, denk je? Denkt u? Amerika, Obama heeft besluit genomen om troepen terug te trekken uit Europa. En Waar stuurt ze naartoe? Naar Zuidoost-Azië. Want daar heb je natuurlijk de opkomende naties: China en, en India. Ja. Russen zitten daar ook steeds meer. Kortom, wij blijven in... zoals eerder hier in een satirische sketch werd gezegd. Uh, gewoon afwachten als het om Syrië gaat. Nou, ik denk dat volgende week de, raketten, de kruisraketten worden Wel. afgevuurd. Ja, hoor. Door de Amerikanen? Ja? Met steun van Frankrijk. Ondanks de vee- en veiligheid. Oh nee, wacht, dat was de vorige <lacht> keer ook al zo. <lacht> dus nou ja, nee, nee, nee, maar kijk, hij kan, hij, hij kan niet meer terug. Hij, hij kan nee, niet meer terug, want dan, precies. en daarom zal het congres ook, ook als het voorstemmen. Congres niet, ja, precies. Nee, maar die stemmen wel voor, want oh. anders is Amerika is het lachertje in de wereld. Dus Volgende hij kan gewoon niet meer terug. We gaan kijken. Uh, dank tot zover in ieder geval voor uh, deze toelichting. Okay. Marcel de Haas, Ruslanddeskundige deskundige bij Klingendal zo direct. Bert Brussel, maar eerst weer voor het laatst. Splendid. APPLAUS I'm run hard, pump it up, get back your saga drop Explode like curtain bombs, sheaves of arms like thieves and guns I'm banking, packing mills, my friends keep popping pills They say I'm lazy when their eyes pop out like nuts You've got stark brothers, you've got stark friends, and Z. This has got the wind for darkness makes it dance, You've got stark brothers, bring it on, Frey and say This has got the wind from darkness, makes its dance. Now I call the shots and I can show you every move. Bring the fire. Push it higher now. The one that caught your bluff, but still I got the shots, bring that fire. Push it higher. Hey. Hey. Hey. I'm balling coming strong. T I blow bombs like the Pentagon, the game is on and you don't stand a chance. So high, I got a house on Mars, and I drive flying cars. They say I'm lazy when their eyes pop out like nuts. You've got Stark brothers, you've got Stark friends. This has got the wind for darkness, makes it the answer. You've got Stark brothers. Bring it on, friends. Hey, this has got the wind, but darkness makes it dance. Now I got the shots, control your every move. Bring the fire, push it higher. Now, the one that cards are black, but still I got the shots. Bring that fire, push it higher. Got that gold, swimming cash Make that claim and then evoke a clash Bend the brothers, rip the bits Although I gain more space like this Cause some shoot up and then most stay low Don't drop out, time to roll Live this fire rocking rockin' hard Because my friends got stuck in a time capsule Now I got the shots Control you every move Bring the fire, push it higher Now, nah. the one that got bluff But still I got the shots Bring that fire Push it higher, now nah. Now I can't the shots And I can show you every move Bring the fire, push it higher Do one that got your blood But still I got the shots. Bring that fire and push it higher Let's go Now I got the shots Oh now nah. I can't the sound. Nou, ik kan de sats. Nou, Splendid. Met control. Hoofdredacteur van de Post Online, Bert Brussel. Uh, Bert, om het thema met de deur in huis te vallen. Er komt een nieuwe Big, big Brother aan. Ja, maar skip dat maar. Want ik oh. wilde het over het droomboek hebben. En daar had ik opgeschreven <laughs> voordat ik het droomboek had gelezen. En ik denk dat ik hier die acht minuten wel mee kan vullen. Echt kan waar? Het droomboek, even, even checken bij Marcel de Haas. Iets gezien van het droomboek? Ik had hem vanmorgen willen halen, maar ik was bij de verkeerde boekhandel. Is is in ieder geval gekomen. Als je je bonnetje kwijt. Nee, je kan hem ook downloaden, hè, gratis. Ja, dus maar zo modern vermeer... ben ik niet, hoor. Ik lees oh, oh. nog traditioneel. Maar oh. jij bent dus razend enthousiast, begrijp ik. Och, jongen, ik, uh, je begrijpt, ik heb weken wakker gelegen van spanning. Ik stond om vier uur al bij de boekhandel met mijn bonnetje klaar. Uh, en uh, nou, mijn hart jubelt nu. Het is echt één grote, blije hartjesconcertje in mijn leven. Nee, maar ik heb wel uh, wat leuke fragmenten. Uh, het, is, nou, ik, het is fantastisch. Uh, je bent, ik ben een heel negatief en cynisch mens, maar ik heb nu het droomboek gelezen... en het is een fantastisch, gaat het aan toe in Nederland. Ik lees even een stukje voor uit het droomboek. Het heet Vrolijk gekleurde Pieter. Dit is een droom van een mevrouw. Mijn grootste droom is dat we het Sint-Nicolaasfeest in Nederland vieren... met Pieter die in vrolijke kleuren worden gesminkt. Onze donkergekleurde medemens wordt dan niet steeds herinnerd... aan de apartheid en de slavernij. En dan denk je, nou, misschien is deze mevrouw een scholier. Een van de vele scholieren die heeft meegedaan aan een droomboek. Deze mevrouw is geboren in 1956. Een ander leuk stukje is van een Frits Spits, de troebeldoer van het Koningslied. Ik zou zeggen, Frits Spits, dat ga ik zo meteen nadat ik het heb gelezen... zou ik zeggen, Frits Spits, ga solliciteren bij Radio 2. Oh nee, ik bedoel Radio 1 Lunch, daar hebben ze nog een plekje vrij in het mediapanel. Frits stelt voor dat we een internationale cursus tot verdraagzaamheid opzetten. Overal ter wereld zetten we dan misschien onder de vleugels van de Verenigde Naties... toppetje Frits, zogenaamde VN-scholen op waarin mensen leren verdraagzaam te zijn tot elkaar. Uh, dit is een van de vele voorbeelden van het boek. Het hele boek gaat ongeveer zo. Het boek is verdeeld in zogenaamde loketten. De loketten zijn groen. Elke dag samen lach, wereld, beweging, kunst en kansen... En wat ik dan heel erg mis uh, in die loketten... is uh, toch uh, potverteren, poppenkasten, ondemocratisch. Die staan er niet in. Vind ik heel jammer. Ik vind bijvoorbeeld ook heel jammer dat de droom van Erwin Lensik... dat is de man die een vaccinelichtjeshouder... tegen een gepanzerde gouden koets heeft gegooid... niet in het Droma-dagboek staan. Ik vind het ook jammer dat de droom van het meisje... die hier op Koningendag is opgepakt op de Dam... ondanks stevige afspraken dat het niet zou gebeuren in een vrije samenleving... dat daar de droom ook niet van in het droomdagboek staat. En het is ook heel raar dat helemaal niemand droomt over een buitenhuis in Mozambique. Hmm, maar Oortom, dat had jij ik, wel verwacht, ik dat vind het zo staan. Ja, ik, ik ben hartverwarmend, ik ben enthousiast. Nederland is af. En iedereen die dat niet wil geloven, raad ik van harte aan vandaag nog met het bonnetje naar de boekhandel te gaan. En wat mij misschien ook een goed idee lijkt, dat sluit ook leuk aan bij de column van Justus van Nul: is om gewoon 7,5 miljoen van die Droomdagboeken te droppen in Syrië. Dan wil helemaal niemand meer als vluchteling naar Nederland toe, lijkt mij zo. Ik heb trouwens helemaal geen bonnetje gekregen over een jij... Nu je het zegt. Nee, maar jij bent oh, dat ook, is alleen voor uh... mij. Heeft u al een bonnetje nou, gekregen? Dan staat Huis? u al op de verkeerde lijst. Dat Zou, dat zijn? Zijn? Zou dat het zijn? <laughs> Waarom word je, waar ben je eigenlijk zo boos over, Ben? Omdat Jan. Uh, dit een een zoveelste poging is van mensen die een absurd en en echt retenachtelijk correct wereldbeeld... de mensen er dwars in de onderbouw proberen te splitsen. En dit gaat telkens zo. Dit is hetzelfde koningshuis dat eigenlijk ook... Uh, liever bepaalde dingen niet in de kerstboodschap wil... omdat het dan over Geert Wilders gaat. Maar, maar het zijn toch hele goed bedoelde, lieve, aardige... misschien wel volstrekt naïeve en uh, irreële, maar he? onschadelijke land, ideeën? Of deze niet? maatschappij in dit land gaat nog eens kapot... aan de goedbedoelde, ideële en onderschaafde... en correcte, leuke, blije gevoelens stoppen je op je mentaliteit. Dat vind ik een beetje het probleem. Is, is het een, wat dat betreft een beetje een afknapper voor Marsalaas? Ik bedoel, Marsalaas gaat nu dat boek niet meer halen? Die ik die ga het dit... wel halen hoor. Ja? Ja, zelfs, Onder... Ik ga dat natuurlijk als wetenschapper objectief zelf bekijken. <laughs> en laat mij dat niet door de een of andere radioman in fluisteren. Dat lijkt me heel erg verstandig. Heel maar toch even, als er inderdaad. Eh, want dat laatste we ook. We horen het niet alleen van Bert Brussel, maar ook elders. Hè. De teneur van de boodschap is wel vrij. Uh, je zou kunnen zeggen optimistisch en misschien toch ook wel naïef hier en daar. Hè? De VN die dan bijvoorbeeld inderdaad een rol zou moeten spelen. Nou, u heeft het er net ja. over gehad? Hoe naïef dat ah, misschien nou ja, is. maar dat, dat heeft Kennedy toch ook gehad met de P-score? Ja. ja en dat vonden die zwarte pieten. Die, die discussie hebben we geloof ik in de jaren 60 of 70 al gehad dat die pieten ja, uh, wit gekreurd, moesten worden. Ja, ja. ja maar goed, dat, maar dan, uh, dan denk maar, ik. Maar ja, heeft het nut, denkt u, zo'n zo, zo verzameling van dit soort dromen? Ja, wie ben ik om daar wat over te roepen? Uh, maar kijk, je kan je natuurlijk wel voorstellen als het rond een inhuldiging speelt. dan komt er een positief boek uit. Ja, dat moet toch niet de verbazing wekken? Maar, maar oké. Okay, ja. het, het, het is niet een boek over. met welke problematiek zitten we in Nederland? Ik maak dan geen boek. Ik bedoel, het probleem is dat het allemaal opgeklopt positivisme is. kennelijk omdat het het Koningshuis is. Dat is al vanaf het begin af aan van die inhuldiging geweest. dat is al jaren zo geweest bij het Koningshuis. Daar moeten we nu toch een, keer, een, een keertje van af. Er staan geloof ik ook dromen in over als Republiek. Nou ja, er staan inderdaad Zelf. mensen van... Oh, maar dat zijn bekende namen die dan uh, mochten dromen over een republiek, Hartol. Dus, maar uh, daar heb de... ik nog wel een aardige... Ik ben bij de vorige inhuldiging geweest in 1980. Uh, in de Eerwacht stond ik. Nou, ik heb daar toen wat anders meegemaakt. De die oorlog hier in Amsterdam. Heeft, dat was een hele boze dromen. Nachtmerrie, waar ik jarenlang onder geleden Verschrikkelijk. Ik was soldaat in Libanon en uh, wij waren al ingevlogen... om een deel van de Erewacht te vormen. Nou, dat is een uh, behoorlijke He, frustratie geweest. Heb je het Nou, ik zat op de Dam. Uh, ik zag wel nog uh, dat, dat ze altijd op de Dam genaderd waren. Maar dan denk ik, nou, dan is deze inhuldiging toch een stuk positiever geweest. Ja, Bert. Dat waar. Ja, ja, waar. Dus dus, moet dus, ik dan toch, nou, toch al een stuk positiefs er zo inwrijven. een ja, stuk ja, en Nou, ik weet niet of dat zei, maar wat er toen in Amsterdam gebeurde... Dat was geen mooie show voor Nederland. Nee, maar het was in elk geval geen geregistreerde podcast zoals het nu is. Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Nou, maar ik weet niet of het daarmee. Je ja, kan wel halen. zeggen dat het hele Nederlandse beeld. Uh, toen was het natuurlijk ook maar een beperkt deel wat wat die tegen de, uh, de Krakers toen. En de hele anarchiebeweging uit heel Europa. Nou ja, dat is toch allemaal niet meer zo. Uh, en de meeste mensen vonden dit wel leuk. Uh, dat wil niet zeggen dat je dan zo'n boek hoeft te maken. Maar ik vind. Uh, voor mij blijft bij het beeld tussen die inhuldiging toen en deze. Uh, dan geeft heb... u de voorkeur aan de laatste. Ja, zo ben ja. ik dan wel. Ja. Nou ja, goed, en, en, en het mag toch ook positief denken? Tuurlijk, ik, <laughs> zeker. Ik vind ook uh, BN's en Albert Verlinden mogen best in de jury zitten van zo'n droomboek. In Hilversumse villa om daar op een dag de leukste dromen te verzamelen. Daar is helemaal niks mis mee. Het is alleen wel diep treurig. En dat is het enige wat ik daarover wil zeggen. Maar ja, we hebben, we hebben toch de Tweede Kamer, die is toch een man van de SP. Die moeten toch omgaan met ook de minder florisante zaken in dit land. Daar heb je zo'n boek toch niet voor. Ja, je kan wel een hoop problemen neerleggen. Ja, en dan, ja, maar maar, ja, maar dan, dan moet je misschien zeggen: van we maken zo'n boek niet. Wat is toch, wat is toch misschien, ik weet niet of je dat weet, maar wat is dan het nut van het continu op, opzommen en het bijna op hysterische wijze opdringen van positiviteit? Waarvan iedereen weet dat het knetter-anti-realistisch is. Wat is daar nou toch het nut van? En als er een keer iemand komt, bijvoorbeeld in een, in een parlement, die wordt gekozen die hele andere dingen zegt, die tegen de normale toon van het debat ingaan... dan mag dat ineens allemaal niet. Wat is toch het probleem daarvan? Waarom moet ik toch altijd positief zijn en optimistisch? Ik heb laatst van een studentenjournalistiek die een masteropleiding aan de UvA deed gehoord... dat ik niet zo kritisch moest zijn. Dat is het probleem in Nederland. Maar ik durf toch wel te zeggen dat er voldoende debat is in dit parlement... en dat het niet allemaal zo politiek wordt. En, en, en dat er fikse discussies zijn. Nou, en nou, dat er het debat in ieder geval hier in Vrijdagmiddag Live. Bert, ik dank je wel. In ieder geval kunnen we vaststellen dat de Droomboek op jou... een hele grote indruk heeft gemaakt. Marcel de Haas ook. Dank voor de reactie op de G20. Zo het Radio 1-journaal zal ongetwijfeld ook over die G20... en over Obama gaan toch, Lucella Carrasso? Zeker, zeker, zeker. Daar zijn we bij met David-Jan Godfran. Dus daar gaat het over. Um, verder gaan we vooruitkijken op Nederland Estland. De WK-kwalificatiewedstrijd met technisch directeur van Estland. Hij is een Nederlander. En uh, Kamerleden die willen graag excuus van de Nederlandse staat... aan de nabestaanden van de overleden mannen in Srebrenica. De drie die eerst op de compound zaten. Dat en nog veel meer, Jan. In het Radio Nationaal. Zo direct, dit was Vrijdagmiddag Live. Ik dank Splendid nogmaals voor de muziek. Als we er, er nog zijn, het publiek hier en thuis voor de aandacht. Half vijf, het NOS-journaal, Juri Stubenitski.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 Kijk voor de voorwaarden op lexus.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Op de G20-top in Sint-Petersburg... hebben president Obama en Poetin 20 minuten met elkaar gesproken. Vooral over Syrië. Volgens een adviseur van de Russische president... zijn er nog steeds meningsverschillen... over hoe het geweld in Syrië moet worden gestopt. Rusland blijft tegen militair ingrijpen. Gemeenten worden volgend jaar nog niet gekort op het budget... voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Bron bronnen melden aan de NOS dat de geplande bezuiniging... van 89 miljoen euro in 2014 niet doorgaat. zou op Prinsjesdag officieel worden bekendgemaakt. De oppositie wil dat het kabinet excuus maakt... aan de nabestaanden van drie moslimmannen... die tijdens de val van Srebrenica zijn vermoord. SPD D66 en ChristenUnie zeggen dit... naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad die oordeelt dat de staat aansprakelijk is voor de dood van de mannen... die werden vermoord nadat Dutchbat-militairen hem van hun compound hadden gestuurd. De Universiteit Leiden heeft 25 studenten weggestuurd... omdat ze te langzaam studeren. Het gaat om studenten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid... die na vier jaar nog steeds hun bachelor niet hadden gehaald. Eén student heeft daarom een rechtszaak aangespannen. D66 en de SP hebben vragen over het besluit. De SP noemt het kapitaalvernietiging. Het 16-jarige meisje Malala uit Pakistan... dat vorig jaar door de Taliban door het hoofd werd geschoten... heeft in Den Haag de internationale kindervredesprijs gekregen. Ze kregen hem voor haar wereldwijde strijd... voor de toegang tot onderwijs voor meisjes. Organisator Kids Right zegt dat Malala die strijd voert... met gevaar voor eigen leven. En minister Plasterk vindt dat Sint Maarten... de financiën drastisch moet verbeteren... en geeft een allerlaatste waarschuwing... Volgens Plasterk had Sint Maarten al een begroting voor volgend jaar moeten hebben... maar is die voor 2013 er zelf nog niet. Binnen een paar weken moet er een reële begroting liggen. Anders schrijpt de Rijksministerraad in, zegt Plasterk. En dat zijn de hoofdpunten. ANEB Verkeersinformatie. De meeste file staan nu in de regio Rotterdam. In totaal staat er 130 kilometer file. Dat is wat meer dan gebruikelijk door de regen- en onweerspuien. De meeste vertraging was er op de A16 van Breda naar Rotterdam... na een ongeluk bij de rondweg van Dordrecht. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Er staan nog 6 kilometer file vanaf Knopend Zonzeel. Een ander ongeluk zien we op de A7, Dam richting Hoorn. Tussen Purmerend en de afritaan van Hoorn 5 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. En de langste file staat op de A27... Van Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum 9 kilometer. Het NOS Radio In-De-Nieuws Goedemiddag, we zijn in Amsterdam bij de bekendmaking van de culturele hoofdstad 2018. En het is vrijdag, dus dan laat premier Rutte meestal van zich horen. Wie weet ook wel over de belastingmaatregelen die eraan zitten te komen met Prinsjesdag en die deze week uitlekte. In Rusland, daar zitten veel van Rutte's collega's, zoals Poetin en Obama. Ze hebben elkaar gesproken vandaag. Een minuut of twintig, zo is het verhaal. Correspondent David-Jan Godfroy is in Sint-Petersburg... waar die top, die G20-top, gehouden wordt, waar ze elkaar spraken. David-Jan, volgens mij zeiden ze allebei na afloop dat het een constructief uh, gesprek was. Maar uh, zijn ze iets opgeschoten of is dat alleen maar voor de bune? Nou, constructief zal het ongetwijfeld geweest zijn, maar het heeft niks opgeleverd. Uh, sterker nog, in zekere zin uh, is het met name het standpunt van de Russen zelfs wel wat hard. Want uh, president Poetin zei tijdens de afsluitende persconferentie uh, na de G20-top... Dat, uh, dat hij ervan overtuigd is dat het juist de opstandelingen zijn geweest in Syrië. die op 21 augustus schifgast hebben, hebben gebruikt. als een provocatie om buitenlands ingrijpen uit te lokken. Nou, zoals bekend, uh, vinden de Amerikanen precies het tegenovergestelde. Die zeggen uh, dat ze bewijs hebben dat het Assad is geweest die die wapens heeft gebruikt. Kortom, uh, ja, anderhalve dag van uh, uitgebreid over Syrië praten. en zelfs die, uh, die bilaterale ontmoeting tussen Poetin en Obama hebben eigenlijk helemaal niks opgeleverd. En dat dat Poetin zich nu wat harder uitlaat. Hè? Hoe verklaar je dat? Nou, het zou heel goed kunnen uh, dat hij dat gedaan heeft... Omdat hij, dat, omdat hij toch wel wat steun heeft verworven hier onder die twintig landen... die twintig grootste economieën die hier in uh, Sint-Petersburg bij elkaar zijn. En hij noemde landen als, als China natuurlijk, dat is bekend... maar ook Argentinië bijvoorbeeld, Brazilië, India... Dat zijn, dat zijn allemaal landen die achter het Russische standpunt staan. Uh, en die tegen militair ingrijpen. Zeker door de Amerikanen op eigen houtje zijn. Die vinden als er al ingegrepen wordt. Dan moet het in eerste instantie via de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad. En natuurlijk moet er keihard bewijs zijn. voor het feit dat het inderdaad Assad is geweest. die dat gifgas heeft gebruikt. Ja, correspondent Wessel de Jong in Washington. Uh, Wessel, uh, Poetin was op steun uit. Obama was natuurlijk ook op steun uit. juist om Syrië aan te vallen. Uh, wat is de balans voor Obama, heeft hij die gevonden? Het ja, begon natuurlijk al heel slecht, die trip. Hè. Hij, uh, hij begon met een tussenstop in Zweden. Hè, nou, toch een hele eer voor Zweden dat hij daar apart langskwam dan Obama. En zelfs de Zweedse premier steunde niet. Kreeg hij van de Zweedse premier kreeg hij geen steun. Uh, bij mijn weten alleen wat hij in, in sint Petersburg uh, heeft kunnen krijgen, de steun. Alleen de steun van, van Japan heeft zich echt uh, duidelijk uitgesproken. En, en verder is hij uh, niet heel veel gekomen. Hij zei nu zojuist in zijn persconferentie... Uh, ja, iedereen is het erover eens dat er gifgas is gebruikt. Maar ja, wat er dan moet gebeuren, hè, moet, er via de, de, moet er via de VN worden gegaan? Via de Veiligheidsraad of niet? Hij zei, ja daar, uh, ja, daar zijn de meningen verdeeld. En daar vind ik, zegt hij, dat ik daar als Verenigde Staten een aparte verantwoordelijkheid heb. Omdat als er onrecht geschiet in de wereld, dat er nou eenmaal naar de Verenigde Staten wordt gekeken. Het meest naar de Verenigde Staten wordt gekeken. Maar goed, hij heeft toch uh, kennelijk toch weinig handen op elkaar gekregen. Dan behalve Turkije, Saoedi-Arabië en Frankrijk. En dat brengt hem niet aan het twijfelen? Uh, nee, dat brengt hem zeker niet aan het twijfelen. Tenminste niet zo als ik hem uh, hier nu zie spreken. Hij is er toch echt van overtuigd dat de, wat dat betreft de Verenigde Staten... echt een, een eigen verantwoordelijkheid hebben als er normen geschonden worden. Nou ja, steeds het verhaal dat je de afgelopen dagen natuurlijk steeds hebt gehoord. Hè? Als er internationale normen worden geschonden. En als de internationale gemeenschap dus, en dat is zijn belangrijke argument... ook hier weer, als de internationale gemeenschap verland raakt... Hè, zegt als de Veiligheidsraad niet gebruikt wordt... Om, om, om internationale normen te handhaven, maar eigenlijk wordt gebruikt, misbruikt... dus eigenlijk om, uh, om actie te ondernemen, ja, dan heb ik mijn verantwoordelijkheid... en dan moet ik toch uh, besluiten nemen, ook al zijn die impopulair. En wat zal, uh, David-Jan, uiteindelijk de reactie van Poetin zijn... als Obama dat inderdaad doorzet? Nou, Paulus heeft er ook al iets over gezegd nee, tijdens de persconferentie. Hij zei van uh, zelfs al grijpen de Amerikanen zo meteen in, zelfs al vallen de bommen. Wij zullen uh, Assad blijven steunen. Het is onze uh, bondgenoot, het is een strategische partner, ook een afnemer van Russische uh, wapens. En vandaag werd overigens ook, ook nog bekend dat Rusland vier extra uh, marineschepen naar het oostelijke Zee, uh, Middellandse Zeegebied stuurt. Dat zijn weliswaar geen enorme aanvalsschepen, maar toch uh, ja, het is wel dat er ze daar in ieder geval militaire aanwezigheid willen hebben... en uh, van, van dichtbij willen zien wat er precies gebeurt. Nogmaals, Rusland zou Assad niet meer een militair gaan verdedigen... maar ze willen er wel graag in de duur zijn. Dankjewel, David-Jan Grotvois vanuit Sint-Petersburg... en Wessel de Jong hoorde u vanuit Washington. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het. Maastricht, Eindhoven of Leeuwarden. Een van die steden zal in 2018 culturele hoofdstad van Europa zijn. Marcel Bril, onze verslaggever, is in het Amsterdamse Felix Meritis, waar de keuze straks bekend wordt gemaakt. Uh, Marcel, ja, wie, wie maakt die keuze eigenlijk? Dat is een, een jury. Een jury bestaande uit uh, Nederlanders. Uh, die uh, verstand hebben van cultuur. maar ook afgevaardigden van allerlei Europese organisaties. Dus afgevaardigden vanuit, gestuurd vanuit het Europees Parlement. vanuit de Europese Commissie. En die uh, hebben allemaal uh, bij elkaar gezeten vandaag. Uh, nog tot ongeveer kwart over vier. Want de laatste presentatie van Maastricht was vanmiddag nog om één uur. En uh, ja, die hebben bij elkaar gezeten. zijn in een zaaltje hierbovenin gaan vergaderen. en hebben een knoop doorgehakt. Maar helaas. Ik weet nog niet precies wie de winnaar is. Dat weten de mensen hier ook nog niet. Er zijn uh, delegaties van die drie gemeenten die je al noemde. Alle burgemeesters die zijn hier uh, aangekomen. Ze uh, zijn allemaal zenuwachtig, zeiden ze. Want ze vinden het allemaal heel belangrijk om die Europese titel uh, binnen te halen... van Europese culturele hoofdstad van Europa 2018. Ja, En je kunt je natuurlijk afvragen waarom is dat dan belangrijk? Wat bereik je dan? Nou, zelf vinden ze het heel erg belangrijk. Omdat dat goed is voor de naam van de stad. Maar goed, je kunt ook je afvragen, um, hoe lang dat nou allemaal blijft hangen. Hè? Want, uh, Lucella, weet jij bijvoorbeeld um, de laatste culturele hoofdstad, oh. euh, Nederland, in 2001. Welke stad was dat? Rotterdam? Ja, helemaal goed. Ja, bij oh, jou is het dus joe. wel blijven hangen. <laughs> dat heb je goed gedaan. Maar bij heel veel mensen natuurlijk ook niet. En er is ook een onderzoek gedaan toen in Rotterdam... dat het op korte termijn wel veel effect heeft. Maar op langere termijn weer niet. Maar goed, laat ik nou niet al te kritisch zijn. Nee, want het kan, dat wordt. Kan, kan zo zijn dat er leuke dingen gaan gebeuren in de stad. Dat het mensen trekt. He? Ja, precies dat is de bedoeling en het is heel erg belangrijk vinden ze voor de bekendheid van de stad en van uh, ja, uh, de provincie ook. Het is hier even afwachten, dat wordt nu uh, door alle uh, gemeenten... Hun laatste presentatie gedaan heeft eigenlijk niet zo heel veel zin meer, want de jury heeft al besloten. Oh. Dit applaus is voor de vertegenwoordiger van uh, Eindhoven, maar ook voor het publiek uh, kan nog even verteld worden uh, wat zij uh, hebben gedaan en wat zij zo belangrijk vinden. Nu gaat Leeuwarden beginnen met de presentatie. Nou, als ze allemaal geweest zijn en de keuze, het hoge woord is eruit, dan horen we dat van jou. Marcel Bril vanuit uh, Amsterdam. Nederland is verantwoordelijk voor de dood van drie mannen in Srebrenica... die ten tijde van de val van de enclave van de compound van Dutchbed werden gestuurd. Dat bepaalde de Hoge Raad vandaag. Na elf jaar procederen kregen de nabestaanden daarmee gelijk. Toon Heisterkamp van de Hoge Raad legde uit waarom de staat verantwoordelijk is. Dat komt omdat de Nederlandse staat ook een zekere mate van zeggenschap had over de... Handelingen die plaatsvonden bij de evacuatie van de vluchtelingen. Het is de vraag, wie stuurde nou die commandant aan? Die, die vraag die wordt niet met zoveel woorden beantwoord... wie de commandant aanstuurde, maar voldoende was... voor de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat... dat de mogelijkheid bestond om zeggenschap te hebben over die handelingen. Met andere woorden, Den Haag had kunnen zeggen... luister Bed, laat die mannen niet gaan. Dat zouden we erin kunnen lezen, ja. En het Hof had al vastgesteld dat de VN officieel de bevoegdheid had... maar dat in de fase van de... Evacuatie, dat toen de uh, Nederlandse staat ook enige mate van zeggenschap had, omdat er veel overleg werd gevoerd over die, uh, die evacuatie. Uitspraken van de Hoge Raad hebben vaak grote gevolgen, ook voor. Andere lagere rechters die zich daarop beroepen. Wat kan nou het gevolg zijn van deze uitspraak? Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is wel een hele unieke situatie. Ik vraag het dan, want een van de argumenten die gehoord zijn de afgelopen jaren is... als Nederland nu aansprakelijk wordt gesteld... dan, ja, dan zijn alle vredestroepen in de toekomst vogelvrij. En dan kunnen landen niet meer zo makkelijk blauwhelmen sturen naar hun gebied. Klopt dat of klopt het helemaal niet? Dat klopt niet, nee. Want dit was toch wel een hele unieke situatie in meerdere opzichten. En dat is zeker niet zo dat alle... Vredesmissies onder deze uitspraak zouden kunnen vallen, nee. Wegen de rechters van de Hoge Raad mee... van wat kunnen de gevolgen zijn voor de toekomst van zo'n uitspraak? Nou, in de uitspraak zelf staat daar iets over. En dat komt er eigenlijk op neer, dat wat er eventueel in de toekomst zou kunnen gebeuren, geen beletsel moet zijn... om deze zaak op zijn eigen merites te beoordelen. Ik heb met de nabestaanden van de drie moslimmannen gesproken. En wat ze eigenlijk allemaal zeggen is... we hadden geen vertrouwen in het rechtssysteem, want we hadden het idee... dat de rechters eigenlijk rook zijn om de staat te beschermen. De rechter gaat nooit de Nederlandse staat in het ongelijk stellen. Nou, ik ben blij dat in ieder geval die gedachte de wereld uit ja, is. Ja. Dat speelt niet mee, hè? Dat speelt niet mee, nee. Dus Toon Hijsterkam van de Hoge Raad. Matthijs van de Wiel sprak met hem. Dan gaan we eens kijken hoe nu de avondspits is. Goedemiddag, Wijnontswaan. ontswaan. Goedemiddag. Nou, het is inmiddels een stuk drukker geworden dan een uur geleden. En dat komt natuurlijk voor een groot deel door de buien die over het land trekken. Veel dagelijkse files, soms ook aan de lange kant. De meeste bij Rotterdam. Op de A7 Zaandam richting Hoorn is een ongeluk gebeurd voor de a van Hoorn. Dat veroorzaakt 11 kilometer file vanaf Zaandijk. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is het vastgelopen voorknopend Klaverpolder. 6 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding op de A16 nabij nou, bij Dordrecht. Maar de rijbaan is daar weer Vrij. Het is een kwart voor vijf. Mensen wisselen steeds minder vaak van baan. Voor de crisis in 2008 begon, waren er nog meer dan een half miljoen jobhoppers. Dat zijn er veel minder geworden, heeft het CBS berekend. Ik praat erover met Jan van den Brink van Ja, HRM-specialist. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja? Waar staat ja, ja uitroepteken ja, ja. voor? Ja, ja. Dat is van ja, ga je iets anders doen of niet? Nee, dat is van, uh, ja, omdat wij van ja, ruimspecialisten alles graag vanuit de positieve kant uh, bekijken. Ook bij dit soort lastige vraagstellingen als uh, ja, de interne mobiliteit bij bedrijven. Nou, laten we het positief bekijken. Is het, is het goed nieuws dat steeds uh, minder mensen van baan wisselen? Uh, nee, eigenlijk als je op de situatie kijkt van, vanuit het perspectief van bedrijven, dan zie je dat uh, met name de bedrijven die behoefte hebben aan andere mensen en andere kwaliteiten, uh, dat die toch wel in de problemen komen. Omdat ja, sommige bedrijven hebben een koerswisseling nodig, hebben gaan andere markten uh, bedienen. En bij een andere markt past vaak een ander product en een ander soort mens. Dus als je interne personeelsbestand niet meer wijzigt vandaan, uh, dan heb je een probleem om de juiste mensen weer uh, te vinden. Of je moet toevallig heel veel budget hebben dat je extra mensen aan kunt nemen, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Of je personeel een beetje omscholen dat ze die nieuwe dingen ook kunnen gaan doen. Ja, absoluut. absoluut. Een van de eerste dingen die wij ook altijd adviseren als het om mobiliteitsvraagstukken gaat, uh, adviseren wij altijd van blijf in goede of slechte tijden altijd investeren in je personeel. Want hoe beter je personeel geschoold is en up-to-date is, des te beter is hun kans op de interne en externe arbeidsmarkt. En dat is alleen maar goed voor de bewegingen in je personeelsverloop. Absoluut. En als we dan kijken naar het personeel zelf, hè, de medewerkers... Uh, is het positief of negatief dat die uh, steeds vaker hun eigen baan houden? Ehm... Um... Ik denk uiteindelijk dat het uh, negatief is, omdat uh, ik inschat, of dat zie je ook, dat mensen de baan vasthouden... omdat het te maken heeft met onzekerheid op de arbeidsmarkt. Wat je ziet is dat veel mensen een vaste baan hebben. Die hebben andere ambities, maar omdat ze bijvoorbeeld een gezin hebben, hypotheekverplichtingen... ja, kijk je wel uit om een vaste baan los te laten voor een tijdelijke baan. Dus uh, voor het perspectief van de mensen is het nu even goed, want ja, als je een baan hebt, dan behoud je hem... Maar uh, of het altijd aansluit bij carrière- en loopbaanwensen van die medewerkers... dat uh, kun je je afvragen natuurlijk. Want, want die trend die merkte u ook in uw werk? Want u helpt bedrijven ja. he, met personeelsbeleid. Ja, absoluut. We zien het uh, heel nadrukkelijk. We hebben laatst nog een uh, opdracht uh, uitgevoerd bij een grote non-profit-organisatie. Uh, en wat we daar zagen is dat de uitstroom van uh, de pensioengerechtigden uh, in tegenstelling tot verwachting toch de komende jaren niet op gang gaat komen. Maar dat bedrijf maakt ook een omslag... Uh, qua dienstverlening. Dus die heeft een erg kwalitatief uh, probleem uh, om de juiste mensen uh, aan te trekken. Wat je dan ook nog ziet is dat mensen dus niet uh, doorstromen en ze uh, de weinige budgetruimte die ze hebben, investeren ze in jonge mensen die van de arbeidsmarkt afkomen. Maar wat je dan ook ziet is dat die mensen komen in een flexibele schil te zitten. Dus uh, de oudere garden heeft een vaste baan en de jongere mensen die hebben een flexibele baan. En dat is natuurlijk een heel triest perspectief voor bijvoorbeeld de school, van tegenwoordig. Ja, maar goed, de oudere mensen hebben vaak ook kinderen die studeren, wat u zei, uh. huizen, van alles opgebouwd. Ja, absoluut. En worden die er dan stilletjes aan uitgewerkt als ze niet vanzelf gaan? Zie, zie je dat ook? Uh, ja, je zult op een gegeven moment uh, gaan merken dat... Uh, uh, de, de lat zal hoger gelegd worden. Je zult beter met je personeel in discussie moeten gaan... van waar ligt jouw toekomst. Want vergeet niet, de mensen zelf... zien natuurlijk ook wel uh, ja, aankomen... dat hun toekomst soms niet meer bij het bedrijf is waar ze nu werken. Want ook zijn ze soms uh, hun eigen plek... Uh, dat het wat, wat spannend wordt om goed te functioneren. Dus je zult de lat hoog, hoger soms neer moeten leggen... maar ook heel duidelijk moeten zijn wat je van mensen verwacht. En soms... Uh, je oordeel ook wat helder uit moeten spreken. Ja, waardoor dan... misschien mensen ook weer harder gaan lopen en het toch ja, nog goed komt. En, en dan is het probleem ook opgelost. En dan heb ik het niet alleen over harder lopen, want de mensen die willen echt wel werken. Maar het gaat soms om de mismatch tussen bedrijf en personeel. En uh, uh, ja, er zijn ook mensen die gaan er gewoon harder lopen, terwijl het heel prettig is. Maar het is uh, voornamelijk uh, goed om ja, met elkaar in contact te komen. Van uh, ja, waar ligt nou jouw toekomst? En voordat je overgaat tot ontslaan, kun je veel beter kijken. Van waar liggen jouw belangen en hoe kunnen we met jouw belangen mee gaan kijken. Want sommige mensen willen best van andere baan. Maar er is soms uh, een zetje nodig. Dus het is goed lopen in plaats van hardlopen. Zullen we het daarop houden? Ik denk dat, dat een hele mooie uh, is. Uh, hier, dan is uiteindelijk iedereen tevreden. Goed, Jan van den Brink, dank u wel. Goedemiddag. We sluiten okay. positief af. Dag. Nou, Hartstikke mooi. Succes. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien... en middags van half vijf tot half zeven... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal.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 Van Velsen zing, uh, zing, zing. Willemijn Houber is hier voor het weer. Willemijn, uh, Het is hier net begonnen met regenen B ja. buiten. Hoe is het uh, elders in Nederland? Ja, wij zijn een beetje de, de laatste. Er is nu een, een voorste begrenzing aan de neerslag. Die loopt van den Helder richting Enschede. Het is een beetje scheef over het land. En alles ten zuiden van die lijn... Uh, die, ja, dat zijn plekken waar al neerslag uh, gevallen is. Tenminste, een groot deel van de plaatsen natuurlijk. In Maastricht is er bijvoorbeeld zo'n 7 mm gevallen. In Zeeland zag ik net 4, 5 mm Tussen de regenmeters door misschien nog wel wat meer. En het zijn, uh, het zijn vooral echt buien die over het land trekken van zuid richting noord. En uh, bij sommige buien komt het ook onweer voor. Ja, die breiden zich richting het noorden uit. Ik denk dat ze in de loop van de avond en de nacht wel wat gaan uitsterven. En dat zou ook wel wat met de temperatuur doen, denk ik. Ja, absoluut. In het weekend hebben we echt hele andere waarden. En nu zie je al dat de verschillen heel groot zijn... In het westen, waar het echt al wat langer regent, is, uh, ligt het kwik op zo'n 17 graden. Terwijl in het noordoosten in Groningen, waar de zon nog uh, wel schijnt, is het uh, 31 graden. Dus dat is echt een enorm verschil uh, over ons kleine landje. Ja, en in het ja. weekend die halen we die 30 graden niet meer, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Wat mij betreft, uh, jammer. <laughs> nee, het ziet er heel anders uit. Zaterdag wordt nog een vrij rustige dag, denk ik. Waarbij het vooral het oosten van het land kans maakt op een aantal buien. In het westen is het denk ik wat droger. En dan liggen de maxima zo tussen de 20 en de 24 graden. En zondag keldert het kwik naar gemiddeld 17 graden. En dan is het echt bewolkt. En op sommige plaatsen kan er heel veel neerslag vallen. Vooral in het oosten en noordoosten. Zoals het er nu naar uitziet, eh, verwacht ik de grootste neerslaggeveelheden. Het is een heel ander weerbeeld. Willemijn Hoeper was dat. Dan gaan we terug naar Marcel Bril, Die is in Amsterdam om te horen welke stad daar de culturele hoofdstad wordt. Applaus is denk ik voor Leeuwarden die klaar is met de presentatie, of niet, Marcel? Nee, nee, dat is voor minister Bussemaker die gesproken heeft. Ach. Op dit moment staat de voorzitter van de jury op het podium, meneer Cam Dat is een Oostenrijker, daarom is het ook in het Engels. Hij gaat een korte presentatie geven. Um, ik stel voor om heel even te luisteren naar de juryvoorzitter. Het is in het Engels, omdat het een internationale prijs is. Maar goed, um, Eindhoven, Maastricht... En Leeuwarden, dat kunnen wij vanuit het Engels wel verstaan. We gaan even meeluisteren en kijken of hij vrij snel aan gaat kondigen... wie de winnaar wordt voor de culturele hoofdstad 2018. ...discussions between the panel and the representatives of the respective city. The decision-making process also referred to the visits... a delegation of the jury made and paid to the three cities... at the beginning of this week... Eindhoven presented zijn approach to Europe through imagination. gebaseerd op de dynamiek. Hij vertelt nu dat hij begin deze week met de hele commissie die daarover oordeelt bij de steden is geweest. Ze hebben daar intensief over gediscussieerd. Hij vertelt nu even dat Eindhoven zich vooral afficheert en presenteert als designstad. Leeuworden kwam met zijn intentie. To develop the Frisian sense of meanskip further into open meanskip and of becoming a sample region for successful crisscrossing of communities on local, regional, national, and European level. And Maastricht, a city close to the border with two other EU countries, aspires to become a showcase for actually living Europe in the day-to-day -day life by uh, rewriting the lost chapter on culture in the Maastricht Treaty and focusing, as you said, Mr. Mayor, on Generation Maastricht, uh, who would be 20 years or 26 years old in 2018. Uh, er wordt naar de leeftijd verwezen van Maastricht. Het verdrag van Maastricht. Discussion. let's say thorough discussions yesterday and today. Of all the elements of the bids. That means the two bid books. The two presentations by the delegations. The visit page to the cities. And two thorough discussions with the cities. The panel made a unanimous decision one hour ago. Based besides de basisprincipes die door de Europese Commissie. Unaniem. De vier waarden die presenteren en ondersteunen. En de innovatieve approach is proposed door de City. Het panel recommends the Dutch government, de minister, om de Europese Capital van Culture 2018 the City van Leeuwen. Het is geworden. De een gat in dus. Er wordt door iedereen gesprongen. Verkronen, gefeliciteerd. Dank u wel, dank u wel. Toch een verrassing? Ja, wij zijn zo blij. We hebben zo hard gevochten ervoor. We hebben een nieuw concept met de hele bevolking... maar ook heel veel steun uit Amsterdam, uit Nijmegen... andere delen van Nederland. Dus we gaan er nu voor. Gefeliciteerd, nou, we spreken ja. elkaar laat nog deze uitzending. Dank u dan ga nog dan even springen. Ja. Een ja, uitzinnige burgemeester, precies Marcel. Ik, ik kondig jou even af, want we gaan na het nieuws van vijf uur natuurlijk verder. Maar dit wilden we nog even meepakken. Leeuwarden is het dus geworden in ieder geval voorgedragen... als culturele hoofdstad voor 2018 in Europa.